Op de VN-klimaattop in Zuid-Afrika is een mager akkoord bereikt. Alle deelnemers hebben afgesproken dat ze verder gaan praten over het terugdringen van broeikasgassen. Dat moet een klimaatverdrag opleveren en dat uiterlijk in 2020 van kracht wordt. India en Europa lagen lang in de clinch over het verplichtstellen van CO2-reducties. Omdat de landen het niet eens konden worden, duurde de klimaattop een dag langer.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 Zangerdes Jordi Zwart heeft gisteren de grote prijs van Nederland gewonnen in de categorie singer-songwriter. Volgens de jury speelt ze vol passie. De jonge Haagse band Wood won in de categorie rock en bij de hiphoppers was Zanilia de beste. In de categorie dance won Presk de grote prijs van Nederland. De winnaars krijgen onder meer 5000 euro.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 Na een fantastische warme nazomer, weinig nattigheid en een klein beetje kou... heeft Aeolus, die volgens de Griekse mythologie de wereldwinden in zijn grot bewaart... de afgelopen week Zephyrus en Boreas vrijgelaten... die de winden uit het westen en noorden aanblazen. Zij zijn het die onze kusten bestoken, takken afbreken en dakpannen verschuiven. Maar ook allerlei moois meevoeren, zoals grote hoeveelheden drieteen teenmeeuwen... De mannen en vrouwen van de vogel telposten aan de Nederlandse stranden. In stevige windjacks gehuld, grote verrekijkers op hun buik... en de Petersons vogelgids in hun hoofd... tellen nu soms vaak tienduizenden exemplaren per dag... van deze kleine, sierlijke meeltjes. Drie ja, die zie je niet zo vaak. Het zijn echte zeemeeuwen die gewoonlijk leven op volle zee... en broeden op de klifkusten van Schotland, IJsland en Noorwegen. We mogen de noordwestenwind van de afgelopen week dus dankbaar zijn dat de vogels al foeragerend langs onze kust gevoerd werden. Ruud van Beuzenkom van Vogelbescherming meldde dat je ze nu vooral goed kunt waarnemen als ze vlak boven het strand scheren. Dat is een bijzonder verschijnsel. Geluid maken ze nu niet. Dat doen ze voornamelijk in hun broedgebieden in het noorden. Maar om deze kennismaking met de drie teen compleet te maken, nu toch even zijn karakteristieke roep. De Engelsen geven hem de naam Kittywake. Dat is een onomatopee, zoals Kivit en Oehoe en Chifchaf, omdat de vogels volgens hen heet zoals die klinkt en klinkt zoals die heet. En met een beetje fantasie haal je het er wel uit. Kittywake. is nog een weekje vrij. Misschien is ze wel aan het drie meel spotten. Wie weet, maar wij hebben een prachtige uitzending voor u in petto. Nederland wordt opnieuw ingedeeld. Tenminste, het begin is er. Boeren en natuurorganisaties lijken het polderen opnieuw te hebben uitgevonden... en doen aan ruilverkaveling nieuwe stijl. Jij een stukje natuur... Ik een stukje landbouwgrond en wat dat oplevert, dat hoort u zo. En ook is er in Nederland inmiddels plaats gemaakt voor het duizendste oplaadpunt voor elektrische auto's. En waar moet het Blekerbos komen dat Partij voor de Dieren en Vroege Vogels samen met u gaan aanleggen. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. En uh, ja, vraag aan bioloog en publicist Rolf Roos wat hij van het zwanenwater vindt. En zijn enthousiasme kent geen grenzen. Parel van de duinen, roept hij. En de Oostvaardersplassen van de 16e eeuw. Dit natuurgebied, net onder Callans oog, is dan ook heel bijzonder. Want het is nooit door de mens drooggelegd, ontgonnen of bebouwd. Er werd alleen gejaagd op en om de twee meertjes die het zwanenwaterrijk is. Deel 2 in de boekenserie Duinen en Mensen van Rolf Roos... gaat voor een belangrijk deel over dit bijzondere natuurgebied. Reden genoeg voor Janet Paramoor om daar samen met de auteur te gaan wandelen. Mooi zicht hier, hè? Fijn, hè? Zo, ja. nou, dit is een mooi punt, hè? Ja. Bovenop de duin. Ja, je hebt hier van alles. Kijken we over een uitgestrekt... Duinenlandschap begroeid. Ja, je ziet daar Callands Oog, dat is heel klein dat kerkje. Dat is uit 1580 en dat is gebouwd met de stenen van de kerk daarvoor. En die lag waar nu de zee is. Dus je moet je voorstellen dat Callands Oog is een eiland geweest dat lag kilometers een verder. Een eiland? Zijn... Absoluut een eiland. Oog, <lacht> eiland. En dat kerkje is dus gebouwd uh, uh, na een grote stormvloed in 1570, toen het eiland voor een groot deel is weggeslagen. En hier aan de noordkant heb je een aantal valleien. Die zijn heel oud. Je ziet hier voor. Deze vallei heet de Hazenkamer. En daarachter ligt een vallei die heet het Kieftenglop. Die horen bij dat voormalige eiland van Callans Oog. Dat zijn oude gronden. En je moet je voorstellen dat hier 300 meter naar de andere kant kijken. Dat daar de zee stond en grote stuivende strandvlaktes waren. Mm -hmm. Waar nu allemaal hogere duinen liggen door de eeuwenlange omgang daarna. Dus vier eeuwen geleden... was het hele veld tot aan Petten aan toe. Dus een kilometertje of, of acht... Uh, was gewoon een strandvlakte. Zoals je dat nu aan delen van de Waddeneilanden ziet. Ja. Kan je niet voorstellen, want je ziet nu een rustig duingebied. Maar goed, het is dus nooit uh, bebouwd, ontgonnen... Nee, is, drooggelegd. Het uh, is een van op. de wonderen van de Randstad. Ja. Uh, je hebt, in de vaste van Nederland... alles is ergens ontwaterd, ja. behalve... Ja. Het zwanenwater. Hier is nooit waterwinning geweest, hier is nooit landbouw geweest, behalve hele kleine veldjes. Ja. En uh, nou ja, hier is zelfs een veenvorming, daar zullen binnen... dus we straks verderop gaan kijken: mm -hmm. dat je in duinverleien hebt, die zijn zo nat dat er zich veen heeft gevormd met prachtige paddenstoelen die daar weer bij horen. Ik las een derde van alle plantsoorten in Nederland is hier terug te vinden. Ja, dat, uh, ja okay. 500 soorten, dus uh, dan, uh, een enorm palet. En een derde van de vlinders? Ja, dat, je kan per soortgroep ongeveer roepen <laughs> ja. van uh, een. Een derde tot de helft, dat zit wel in zo'n gebied. We gaan nu gaan. Okay. Ik zie een paddenstoel. Hij rookt bijna, hè? Wit poeder. Ja, dit, zijn, dit is een gesteelde stuifbal. Hier heeft een klein steeltje. En het zit dus vol, en niet met miljoenen, maar mil miljarden sporen. En uit elk stofje dat hier uitkomt, kan weer een nieuwe komen. Volgens mij komen we in de buurt van het water, hè? Zo te ja, zien. absoluut. Dat water is omgeven door tegenwoordig veel wilgenstruweel. Dat stond er vroeger niet, want dat werd weggebrand. En, uh, en, uh, men hield het helemaal open in de jachttijd. Uh, aan de andere kant heb je ook allerlei rietzones eromheen... met uh, dotterbloemen, ook erg, erg uh, kleurrijk in het voorjaar. Mm -hmm. En ook rijk aan uh, allerlei uh, rietvogeltjes. Die graslanden die je hier zo hebt rond het meer... Uh, het eerste gezicht denk je van het is saai en kaal. Maar als je hier dus met een paar van die echt doorvrochte mycologen loopt, van die paddenstoelenkenners, en ja. uh, dan moeten we maar eens als, als kleine speurhondjes gaan, uh, dan, dan kan je van alles vinden. Paddenstoelen. Uh, paddenstoelen uh, die tot in december hier nog groeien. 380 zijn? <laughs> nou, het zijn een, een, een soort of 380. 1942 is nu een uh -huh. nou waargenomen. Ja, je hebt er hele gewone bij, zoals een stuifzwam en een, en een grote parasolzwam. Zo'n zo mosklokje en allerlei knotszwammetjes. Wat is dat? En, uh, ik denk dat het een, een heel jong wasplaatje is dat nog uit de grond komt. Ja. Een rood kegeltje eigenlijk. En, hè? Ja, een rood-oranje dat... hoedje heeft hij. En dat moet een, zich dan nog ontvouwen. Ja, schitterend. Een, ja. Een, een, uh, ik denk een puntmuts wasplaat. Zit hier ook een uh, paddenstoel die nergens anders meer groeit? Ja, het is, oh ja dat, dat hoort natuurlijk bij de hoogtepunten... Ja. ook van het boek dat ik net gebakken heb. Dat ik denk ja. van, wat is nou helemaal kenmerkend van zo'n gebied? Dat zijn de soorten die hier ja. ontdekt zijn voor de wetenschap. En er is hier één paddenstoelensoort die hier in dit bermpje zo gevonden is. Oh. Maar hij heet de, de, de Knop Haar Aha. Nou, Het is heel klein en bruin. En deze maand... Was er een, een, een vogelonderzoeker die ook uh, verder kijkt dan vogeltjes alleen, Fred Koning? Uh, die heeft een, een van die aardtongen, van die kleine zwarte dingetjes die uit de grond komen, ontdekt. Een zogenaamde zandaardtong. Nou, die, die, staat, die is zo bedreigd dat hij uh, maar een paar plekjes op deze aarde van bekend is. Nou, landschappelijk is dit het gebied van de vlakte. Grote moerassige landen wordt gemaakt. Je is er heel erg veel welriekende nachtorg is, een witte orchidee. En je hebt uitzicht richting het uitzichtduin, wat ooit een stuifcomplex was, dat ook door de mensen mede aangelegd. Mm -hmm. En daarachter ligt dan weer het eerste water. Als je een kaart, ma legt, een kaart maakt van het zwanenwater met waar het vochtig is en mm -hmm. waar het droog is, dan zie je dat meer dan de helft zijn vochtige en natte oh, ja? terrein. En dat heb je voor een duingebied haast nooit. Nee. Hoe is dat zwanenwater nou ontstaan? Nou, in de Gouden Eeuw is de Zijperzeedijk aangelegd. Toen had je een strandvlakte, een enorm stuk strand... Mm -hmm. dat uh, daar stuivend aan de zeezijde lag. Dat mm -hmm. is door mensen in, maar heel bescheiden in gebruik genomen. Ze hebben stuifduikjes wat aangelegd, ze hebben konijnen gekweekt. En, uh, maar het zijn vooral uh, jagende heren geweest die dit uh, gebied hebben, in gebruik hebben genomen. En op een gegeven moment was die zeereep gesloten. Dus er was zoveel zand aan de zeezijde dat er achter die zeeduinen een uh, ja, meren konden ontstaan. De grondwatervoorraad dan toe. Aha. En dan krijg je min of meer natuurlijke duinmeren. Er worden heel belangstellend gaden geslagen door deze ja, kudden. fantastisch. Hè. Ze bewegen geen poot. Het zijn de blonde d'Aquitaine. En uh, ja, daar verderop zie je in het tweede water zie je daar een, een, een laag groen stuk liggen. Ja. Daar lopen die koeien soms naartoe. Dus ja. dwars door dat meer gaan ze uh, op dat eiland staan grazen. Daar is het gras duidelijk groener en uh, graziger. Ja. En dat komt ook omdat daar heel veel broedvogels zitten. Het is natuurlijk allemaal vertrokken, maar in het zwanenwater broeden duizenden uh, aanscholvers. Een stukje dat je daar ziet, heet het Bokkeneiland. zo genoemd omdat... Een jagende eigenaar daar bokjes hield om het kaal te houden, wederom voor de jacht. dat Bokkeiland is op een gegeven moment de legendarische lepelaarskolonie in deze omgeving neergestreken. Nee, nee. Het verhaal van de lepelaarskolonie is heel een uh, gevarieerd verhaal met uh, giftige stoffen in de polders waar ze last hadden. En uh, onrust. Waar, uh, ook, uh, het was zo'n troeteldier dat uh, de, de jachtopzieners van vroeger... die gingen er, uh, tot op een meter uh, naast staan om het aan de mensen te laten zien. En kon, tegen betaling kon je hier lepelaars komen filmen. Het werd allemaal te gelden gemaakt. Maar toen kwam de vos en die heeft de, de, de zaak zeker uiteengedreven. Toen hebben ze een deel van het terrein in een elektrisch raster gezet... Wat erg effectief is. Er dus zitten ja. er nog steeds dus lepelaars. Ja, hoor, er zitten nog steeds lepelaars en een, een tiental paar. Maar ja. wil je echt lepelaars zien? dan moet je naar de Waddeneilanden. Ja, de, okay. de, de twee beroemde lepelaarskolonie van Nederland, ja. naar de meer, Die zijn eigenlijk gewoon voorbij. Je hebt ze nu uh, al op andere plekken. Nou is die naam zwanenwater, hè? Ja, dat is, blijft, uiteraard zijn er hier veel zwanen in de winter. Ja. Maar het kan net zo goed zijn dat, dat ze het zwanenwater zo noemden... omdat er toen in de 19e eeuw honderden lepelaars al staat. En ach, een lepelaar en een zwaan. Allebei als, wit. Als je, als je allebei wit <laughs> en allebei veel. Ja, dat kan net zo goed de naam daar vandaan. Ja. Nou, we lopen nog even naar het water. Hè? Ja, Ik wil zeker. het horen. Ja. Ja, lepelaar, zwaan, wat maakt het uit? We zijn toch maar vroege vogels, ja. Um, hij kan er sappig over vertellen, Rolf Roos, en hij maakt ook mooie boeken. Het boek Noordkop en Zwanenwater uit de serie Duinen en Mensen is te bestellen en kost 34,50. Voor meer informatie kunt u terecht op vroegevogels.vara.nl. de sonates van Alexander Glazunov... die hij als 15-jarige schreef in 1880. Het moet straks een van de grootste natuurgebieden van Nederland worden. Het Kempenbroek ten zuiden van Weert in Noord-Limburg. Het gebied is 25.000 hectare groot, maar nog wel versnipperd... Maïsakkers en natuur wisselen elkaar af, en dat is niet handig, want de natuur heeft baat bij een hoge grondwaterstand, terwijl de landbouw graag droge voeten houdt. Daarom is Arc Natuurontwikkeling er zich mee gaan bemoeien. Op grote schaal is een vrijwillige ruilverkaveling op gang gebracht, waarbij landbouwgebied tegen natuur is uitgeruild. Boeren blij, natuurmensen blij. Afgelopen week hebben alle betrokken partijen hun handtekeningen onder de ruilverkaveling gezet. De, de vogeltjes op onze buitenmicrofoon zijn ook erg blij, hoor ik hier. Henny Radstaak gaat met directeur Wouter Helmer van ARK het gebied in. We lopen langs de rand van een bosje. Ja, het is echt een coulissenlandschap hè? hier in dit, uh, dit stukje Limburg. Het ligt tegen België aan. We zitten bijna bij de grens. Ja. En, uh, ja, als je op, op, op Google kijkt, dan, uh, dan zie je, als je de foto bekijkt, staat liedfoto, Dan zie je ja, een, een stukje weiland, een bosje, een akkertje, een bosje en zo gaat het door. Ja, maar dat is eigenlijk allemaal nog vrij recent, want het is van oorsprong een heel groot grensmoeras eigenlijk, het Kempenbroek. En dat is van oorsprong een heel rijk landschap met zandopduikingen, met hele schrale heide- en dennenvegetaties. Maar afgewisseld met natte laagtes, voormalige doorstroommoerassen, met zeggevelden en hele bijzondere moerasvogels. Je kunt hier naast elkaar de zwarte specht en de roerdomp horen, dat is echt een heel bijzonder gebied. Terwijl het ook landbouwgebied is. En het is eh, zeg maar in de vorige eeuw ontgonnen. En er eh, zijn diepe sloten gegraven, maar het blijft gewoon een heel nat gebied. Dus het is geen optimale landbouwgrond. En nu eh, er een aantal boeren hier stoppen, biedt dat, dat de ruimte voor de boeren die door willen om betere grond te krijgen. Maar het biedt ook ruimte om een aantal landbouw... ...en eilandjes in de natuurgebieden uit te ruilen. En daardoor natuurgebieden robuuster te maken. En eigenlijk is het idee heel simpel. In dit gebied uh, ja, uh, wil je wat natuur, uh, aaneengesloten natuur hebben. Uh, de boeren willen betere landbouwgronden, misschien ook dichter bij hun, uh, hun bedrijf. Ja. En de mensen, willen, de mensen willen vrij toegankelijke natuur. En het waterschap wil het water beter vast te houden in de zomer. En uh, die belangen worden eigenlijk gecombineerd in een vrijwillige kavelruil. Die we met z'n allen hier hebben ja, geregeld. En het gaat onvoorstelbaar snel. Ik heb zelf toevallig 22 jaar in een ruilverkaveling gezeten, in het bestuur daarvan. En hier realiseren we nu in drie kwart jaar een ruil van 231 percelen. Zo. Samen meer dan 250 hectare. Met 30 verschillende partijen. Maar omdat het allemaal mensen zijn met een eigen belang, zeg maar, in de landbouw of in het waterbeheer of in de natuur, gaat het gewoon sneller. Want de drive om het snel te realiseren is ook heel erg groot. En die 30 partijen, dat zijn voornamelijk boeren. Zijn, dat zijn 21 boerengezinnen die meedoen. Naast ook gewoon uh, projectontwikkelaars, een zandwinder, een defensie. Het ja, is een hele bonte mengeling aan uh, partijen. Waarom werkt dit? Um, nou, het is allereerst de ambitie ook van, de, van de overheid hier, met name de provincie Limburg. Die heeft een paar jaar geleden ook echt geroepen. Hier kunnen we de Veluwe van het zuiden maken. Zo uh, letterlijk hebben ze dat uh, genoemd. En hebben dus ook uh, min of meer een oproep gedaan aan de streek: van, help dat met ons mee realiseren. Ja, Wouter, hier staan we nog langs een, een, een akker waar mais op heeft ja. gestaan. Uh, het is dat is wel een interessant punt. Hier heb je hebt zo'n prachtig voorbeeld van hoe het uh, in de praktijk werkt. Je kijkt nu uit over 18 hectare intensief maisland, grasland van een boer die net verderop zijn bedrijf heeft. Zijn buurman bleek te willen stoppen. Dat wist de man zelf niet eens. Dus de buurman oh. wist niet van zijn buurman dat hij wilde nooit. stoppen. <laughs> nou, hebben we in ieder geval niet aan elkaar verteld dat er uh, verandering op komst was. Um, wij zijn, hebben dat bedrijf van de buurman kunnen kopen en ruilen nu deze 18 hectare landbegrond dicht bij het natuurgebied uit naar de boer die daarmee grond vlak bij huis krijgt. Het is typisch een voorbeeld waarbij het natuurgebied vergroot kan worden, verder vernat kan worden en tegelijkertijd een boer die toekomst heeft zijn bedrijf bij elkaar krijgt een groter oppervlak, goede landbegrond dicht bij huis. Maar hoe sluit dat dan straks aan? Want we hebben hier dat bosje, dat zijn voornamelijk berken. En dan krijg je hier een, een moeras. Heel ho, niet zo denigrerend over dit bosje. Dit is het Wijvelterbroek. Dat is een, een van de belangrijkste broekbossen van Nederland. Spijt me. Super eh, bijzonder. Ja, eh, Omdat er een hele reeks zeldzame planten, eh, vlinders en libellen voorkomt. Je kunt hier in de zomer eh, de weerschijnvlinder tegenkomen, een kleine ijsvogelvlinder. Oh, ja? eh, de spiegeldikkopjes. Eh, nou ja, eh, noem maar op. Uh, dat bos is nu een heel kleine kern in een landbouwgebied. We zijn er vorig jaar al in geslaagd om een heel groot gebied ten zuiden daarvan aan te kopen en in te richten. Daarmee wordt het gebied al een stuk groter. Door deze nieuwe aankoop komt er een, uh, nog weer een heel blok bij. Wordt dat bos met uh, het wijf de broek verbonden. Er komen hier ook uh, wild levende runderen te lopen. Er lopen al kleine aantallen edelherten hier. Veel reeën, wilde zwijnen zitten hier al. Bevers komen hier voor. Oh ja? het, is, uh, ja, het, is, nogmaals, het is een van de aller... Bijzonderste de natuurgebieden van de Lage Landen. Hier is het dus gelukt om binnen anderhalf jaar, twee jaar tijd uh, boeren om de tafel te krijgen en andere uh, belanghebbenden om, om zo'n ruilverkaveling te bewerkstelligen. Is dit nou een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland? Absoluut. Ja, dit is de manier waarop het zou moeten, denken wij. Want dit is eigenlijk ja, wat, wij, wat wij doen. Dat kan uh, ieder particulier initiatief in ieder deel van Nederland in principe doen. Als er goede afspraken gemaakt worden met de overheden. De provincie in dit, in dit geval? vooral de provincie Limburg. Die heeft gewoon gezegd, van, nou, wij willen hier een groot anegestort natuurgebied van maken. En uh, in het gebied zelf zitten dan vervolgens een aantal uh, ja, hele ondernemende partijen. Waar wij dan de natuur inbreng vooral leveren. Maar de landbouworganisaties hun belang inbrengen. En uh, waarin we zeggen van, oké, okay, wij, de provincie, wij maken een afspraak met jullie, een contract. Wij gaan dat binnen vijf jaar regelen. En niet alleen met het geld wat jullie beschikbaar stellen. Maar wij gaan ook nog proberen om ander geld uit de markt te halen. We gaan ook nog kijken of we... CO2-compensatie in het gebied kunnen realiseren of uh, waterbeheersgelden naar ons toe kunnen trekken. Uh, compensatieplichtige projecten die elders in de problemen komen, die nodigen we hier uit om hier hun natuurcompensatie te, te leveren. Met elke euro dienen wij hier vier doelen. En daarmee wordt, kun je dus met minder geld meer realiseren. En ik denk dat we daarmee eigenlijk, ook voor dit kabinet zelfs, een heel interessant experiment zijn om te laten zien dat je gewoon heel ...effectief met je middelen omgaand heel veel natuur kunt realiseren... ...maar ook landbouw kunt dienen, waterbelangen kunt dienen, ja. recreatiebelangen kunt dienen. Dit moet toch de staatssecretaris als muziek in de oren klinken, of niet? Als het gaat om het zuinig omgaan met middelen... ...moet dit de staatssecretaris als muziek in de oren klinken. En ook als het gaat om een goede samenwerking tussen gebiedspartners. Hij moet alleen zijn idee over natuur in Nederland nog bijstellen... ...en snappen dat we het ook echt doen hier voor een natuur die... Uh, ja, ruimte heeft, zichzelf kan ordenen. En dus dat die ERS wel degelijk van grote betekenis is inclusief verbindingszones voor het voortbestaan van Nederlandse natuur. Hier de zwarte specht. Ondanks die storm, ondanks die wind. dat ja, uh, jankende geluid. Er zit dus een zwarte erop en 50 meter verderop zit een grote zilverreiger in de beek. Dat zijn de, de combinaties die je hier kunt uh, tegenkomen. Het rondo uit het divertissement in A-groot van uh, de componist John Field. Wij gaan nu even verlaten voor de ster... waarna Dikter Hark u op de hoogte brengt van het laatste nieuws. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groothuis, vrienden, de beste scholen van Nederland... technologische ontwikkelingen. Die Limburgers kennen geen van 9 tot 5 mentaliteit. Niet nodig, door het vlotte verkeer ben je zo thuis.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 Zo'n 50 bewoners van een appartementengebouw in Leiden... moesten vanochtend vroeg korte tijd hun huis uit... vanwege een brand in een parkeergarage onder het complex. Ze werden geëvacueerd voor het geval de brand zou overslaan op de appartementen. Maar dat is niet gebeurd. En de Britse vicepremier Kleck heeft geen goed woord over... voor de manier waarop premier Cameron de eurotop heeft aangepakt.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 Half negen geweest. Tijd voor een nieuwe columnist. Wie zal dat zijn? We geven een ruk aan het rad der columnisten. Marie-Claire van den Berg. Marie-Claire van den Berg is journaliste, publiciste en presentatrice. En live hier aanwezig, Marie-Claire. Je moest even zoeken in het bos. Ja, ik ja? was nog niet zo lang wakker. Maar je bent er. Uh, Marie-Claire biedt consumenten die op zoek zijn naar uh, een duurzamer levensstijl voor hun gezin. Maar net als wij allemaal worstelen met de vraag hoe doe ik het goed. De helpende hand met haar boek uh, Groen Doen. Uh, zelf heb je je een hele groene leefstijl aangemeten hè, voor, dat, voor dat boek. Ja. Uh, lukt het je om die leefstijl vast te houden? Ja, heel erg, want ik ben ontzettend geïnspireerd geraakt... omdat ik heb gemerkt dat eigenlijk je leven alleen maar uh, vrolijker en leuker... en gezonder wordt als je, als je groen gaat doen. Dus de titel had ook kunnen zijn leuk, leuk en Groen Doen. Ja. Groen doen en toch leuk. Ja. Kolom okay. uh, doen? Ja, okay. doen? Hier is Marie-Claire van den Berg. <coughs> Het wintersportseizoen is weer begonnen, maar het begrip sneeuwpret heeft zijn langste tijd gehad. Oké, okay, ik ben misschien nu wat voorbarig met die opmerking, maar als het zo doorgaat is het serieus de vraag of we over 10, 20 jaar nog wel kunnen skiën. Ik zag er van de week nog een foto over in de krant. Een clubje skiers was er helemaal klaar voor en stond bepakt en bezakt aan de voet van de bergen uh, om te vertrekken. Er was alleen één probleem. Er lag geen vlokje sneeuw. Door de opwarming van de aarde valt er steeds minder sneeuw... en daarbij smelten de gletsjes in de Alpen sneller dan ooit. Ook dat stond deze week weer in de krant. Maar daar wordt hard tegen gevochten, zag ik laatst in de confronterende documentaire Piek. Piek gaat over de strijd tegen het sneeuwtekort in Tirol. Daar werken ze al jaren met sneeuwkanonnen omdat er zo weinig sneeuw is. Maar zelfs die kanonnen waren niet meer voldoende... Bovendien werd het wel erg duur en energievretend om de hele winter miljoenen liters water uit het dal terug naar de top te pompen om er daar weer sneeuw van te maken. En dus bedachten ze iets nieuws. Met grof geweld werden gigantische waterbassins in de bergen aangelegd om het smeltwater uit de zomer op te vangen... zodat er in de winter voldoende water klaar ligt voor de sneeuwkanonnen. Kostte? Tientallen miljoenen euro's. Applaus. Lang leven de technologie. Maar de beelden in piek maken pijnlijk duidelijk hoe raar dat is. Groene bergen zo ver het oog rijkt met daarin de kunstmatige sneeuwpiste die er als een vreemd wit lint door naar beneden zich zacht. Dat klopt niet. Stel je nou voor dat wij in de winter tientallen miljoenen zouden steken... in het kunstmatig bevriezen van de Friese meren om de Elfstedentocht te kunnen houden. Dat zou van de gekken zijn. Sneeuw maken in een gebied waar de sneeuw verdwijnt is water naar de zee dragen. En de film Piek laat zien hoe hardnekkig we blijven ontkennen dat er iets mis is. We willen niet weten dat de sneeuw smelt en wat, we daar, wat daar de oorzaken van zijn. We willen gewoon skiën en daar geld aan verdienen. En dus proberen we voor God te spelen en zijn we trots als we de aarde weer even te slim af zijn. Over God gesproken, in Piek zit een indrukwekkende scène van de feestelijke opening van de waterbassins... De plaatselijke dominee leidt de ceremonie... en vraagt God toch nog even snel de bergen te beschermen... en van sneeuw te voorzien. Maar zijn gezicht spreekt boekdelen. God gaat zijn gebeden niet verhoren. Het zou mooi zijn als we accepteren... dat we de wereld niet oneindig naar onze hand kunnen zetten... en dat we de miljoenen die we investeren in het uitstellen van het onvermijdelijke... gaan steken in het beschermen en koesteren van wat we nu nog hebben. Dat lijkt me niet eens een moeilijke opgave... En zelfs niet voor die wintersportliefhebbers. Want als die duizenden wintersporters het toch niet erg vinden. dat ze dankzij duur kunst en vliegwerk. van een kunstmatig besneeuwde piste skiën. dan kunnen ze het net zo goed in Nederland doen. Daar zijn ook tientallen kunstmatige pistes. pistes. maar wel om de hoek en dus een ecologisch een stuk verantwoorder. Bovendien kan je dan het hele jaar rond skiën. in plaats van alleen in het winterseizoen. En voor de liefhebbers, ze organiseren er vaak nog presquiefeesten ook. Als we daar nou eens mee beginnen, dan is er misschien toch nog een kans dat er uiteindelijk wat van die prachtige sneeuw overblijft in de Alpen. En dan zijn alle problemen verdwenen. Als sneeuw voor de zon. De Hongaarse pianist Bala Sokolai speelde het Rondo Allegro Vivace... uit de Six Progressive Sonatinas... van de Italiaanse componist Muzio Clementi. Drie maanden geleden hadden we er nog maar 500. Afgelopen donderdag werd al het duizendste oplaadpunt... voor elektrische auto's in gebruik genomen. Stichting e -laat, ja zo moet ik het zeggen, e -laat, niet E-laat... E-laat plaatst de publieke palen, maar het zijn er inmiddels een stuk meer dan het aantal elektrische auto's dat in Nederland rondrijdt. Verslaggever Rolf Hartogensis was donderdag... bij de ingebruikneming van de mijlpaalpaal. Dan voor het officiële moment mag ik naar vuren vragen... de voorzitter van ELAAT, u alle bekend, de heer Rombouts. We staan in de ontwikkeling, in, uh, in het realiseren van die oplaadpunten na een aarzelende start in 2009. Misschien herinneren sommigen van u dat nog eens de eerste, eerste oplaadpaal bij de Universiteit van Tilburg uh, geplaatst. En heeft Ruud Lubbers, een pionier der pioniers uh, in elektrisch vervoer, uh, die uh, onthult. Uh, zijn vrouw moest hem in die jaren nog regelmatig ergens waar hij vast was komen te lopen omdat de elektriciteit van zijn auto op was, accu leeg was, opkomen halen. En toen ze dat drie keer gedaan had, zei ze Ruud, jij zoekt het maar mooi uit met uw uh, uh, elektrisch autootje. Ik heb je nu drie keer opgehaald, zie eerst maar wat oplaadpunten te krijgen. In 2010 zijn er toen 50 oplaadpunten uh, door Elaad uh, geplaatst. In 2011, dit jaar. Uh, nu dus uh, de duizendste al en het jaar is nog niet voorbij. En volgend jaar hopen we het totaal aantal te kunnen verdubbelen. Hij is wel mooi. Fantastisch. Hè? Prachtig. Ja. Ah, ik, nog een stukje zo. Ja, dat is perfect. Je moet wel even mikken voor zo'n uh, oplaadpunt. Hè? Ja, ik, ik had, ik, dat ding zit aan de rechterkant. Ja, dat is, allemaal, dat is nou echt oude webs. Ze hebben het er gewoon op de plek gedaan waar, uh, waar normaal de benzinetank uh, is. Beetje achterhand idee. Ja, en eigenlijk moet je gewoon in zo'n auto vier, uh, vier of vijf van die plekken hebben waar je de stekker in kunt steken. Dat moet volgens mij heel makkelijk te organiseren zijn. Zo, het ligt, ligt groen op in de auto. Hij begint hier blauw te knipperen en hij knippert hier groen. Nu nee, doet hij. Onof oh, Karon, directeur van Stichting Inlaat. Het duizendste oplaadpunt. Publieke oplaadpunten, hebben we er ook nog 300 in Amsterdam. Daar zorgt de gemeente dan weer voor. Dus we hebben 1300 publieke oplaadpunten. En volgens mij veel minder elektrische rijders. 600, 700 nu in Nederland. Echte pioniers. Hebben we dan niet veel te veel van die oplaadpunten? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, dat het sowieso meer moeten zijn dan één op één. Als ik met mijn elektrische auto naar een stad op bezoek ga, dan wil ik daar ook graag een oplaadpunt. Dus, uh, en als er in die stad toevallig geen e-rijders zijn, dan, uh, dan zou ik daar niet terecht kunnen. Dus dat zou jammer zijn. Uh, wij rekenen op dit moment met zo'n 1.4 als factor. Dus uh, één auto, dat betekent 1.4 uh, laadpunten. Wat we wel zien is dat er tegenwoordig op privéterrein, op privaterrein, bij bedrijven, bij de IKEA, bij dat soort bedrijven, inmiddels ook uh, laadpunten uh, komen. Dus... Uh, dus je ziet het langzamerhand uh, uh, snel toenemen. En uh, nou, dat is op zich een hele mooie ontwikkeling. Jij bent ook eigenlijk een pionier. Eén van die 600 in Nederland. Hoe is dat? Is, is, is, voelt het ook echt als pionier? Nou, ik moet uh, iets meer plannen. Dus ik ben, uh, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik ben uh, heel erg bewust met mobiliteit bezig. He, uh, ik ben veel meer aan het nadenken of ik ergens naartoe moet met de auto. Uh, of er ook een alternatief is. Uh, of het nodig is dat ik met de auto ga of misschien met de trein. Dus dat, dat vind ik al winst nummer één. En wat ik ook heb gemerkt, is ik kreeg de eerste paar weken bijna alleen maar elektrisch. Nee, eigenlijk alleen maar elektrisch. Ik stapte daarna in een benzineauto en ik voelde mij schuldig. En dat is een heel gek gevoel, dat je, als je in een benzineauto stapt, dat je je schuldig voelt. Maar dat, dat is een beetje te vergelijken met het gevoel wat je hebt op het moment dat je tegenwoordig een sigaret opsteekt in een café. Dat is niet meer geaccepteerd. Dat is not done. En als we het voor elkaar kunnen krijgen dat je als Auto datzelfde gevoel gaat krijgen, ja, dan volgens mij is dat de beste drijfveer om straks iedereen elektrisch te krijgen. Oh, nog wat, wat is dit voor auto trouwens? Dit is een Mercedes A-klasse. Mag ik een foto van je maken voor jouw? Uh, Tuurlijk. Voor jouw Mercedes? Oké. Okay. Nee. Okay, me nou ja, gewoon even voor de auto. Even kijken. Ja, dit is goed. Dit is mooi. Wacht nog even, één foto. Ah, dit is goed. Met even kijken hoor. Twee. En dan wil ik nog één twee. foto. Dat je ook een die bij moet kijken. Ver, ja, ik vraag een wel, van je, ver of een Het maakt niet maakt uit, want Elaat e e maakt hier de VIP. Joegé. Toekomst. Nou, het is nu al aan de gang. Bent u ook zo'n elektrisch pionier? Wij willen u graag in het zonnetje zetten. Maak net als Onof een foto van uzelf met uw elektrische wagen... en upload de foto naar onze website vroegevogels.vara.nl. We willen ze allemaal hebben. Iedereen met een elektrische auto. Moet dat nou eens eventjes doen. Zodat wij over uh, een aantal jaar, nou, misschien wel heel binnenkort... een overzicht hebben van alle mensen die het in de begindagen van de elektrische auto al begrepen hadden you Rungo, opus 24, naar een lied van William Shakespeare. Maar wij hier aan tafel, wij dachten een stukje... Wat was het? We dachten Marianne... Gershwin Geurswin Ja, Gershwin. En ja. ik dacht gewoon... Een beetje Bice. Hoe heet het nou weer die stierenvechters? Opa? De Carmen. De Carmen, dacht ik erin te herkennen. Nou, het was toch gewoon werk van de Italiaanse componist Mario Castelnovo Tedesco... uitgevoerd door Sujon Lee op viool en Michael Chatterk op piano. Um, positief... Natuurnieuws, dat is momenteel schaars, want we kunnen de laatste tijd bijna wekelijks acties melden tegen het natuurbeleid van het huidige kabinet. Want wat staatssecretaris bleken met de natuur wil, dat is voor echte natuurliefhebbers een gruwel. Deze week een nieuw... Ja, protest, maar eigenlijk klinkt protest veel te negatief, want we gaan een bos planten. Als de regering de ecologische hoofdstructuur niet wil afmaken, nou dan moeten we het maar zelf doen. Aan tafel de bedenkers van het plan, waar vroege vogels ook direct ja tegen zei. Marianne Tiemen, u hoorde haar al, is in de Tweede Kamer fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. En Nico Kofferman heeft uh, dezelfde functie, maar dan in de Eerste Kamer. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier in het kapitol. Um, nou, vertel maar, Marianne, wat, wat gaan we doen? We gaan bomen planten uh, op een nog geheime locatie. Want we willen natuurlijk niet dat bleken met een knuppel ergens staat te wachten... van dat gaat even niet gebeuren. We gaan uh, het gewoon doen. En uh, in drie dagen hebben we nu al 4.500 bomen verkocht. Uh, mensen die zeggen, wij doen mee. We, we gaan in verzet tegen deze nieuwe natuurwet. Dat is de, de, sl de slogan eigenlijk. Ja. En uh, ik denk dat we eigenlijk niet op een mooiere manier kunnen duidelijk maken waar wij allemaal zo verontwaardigd over zijn... door juist gewoon dat groeiende verzet uh, te laten zien door middel van bomen. Ja, Nico, um, er zijn nu al 4.500 bomen uh, besteld. Marianne In drie zei, dagen al, tijd. Ja, jij hebt geweldig. hier een iPad voor je met, ja. een, uh, met, een, met, met, met een website. Hoe, ja. hoe gaat zoiets dan? Nou ja, we, we, hebben, we hebben hier niet zo'n geweldige dekking... dus ik kan het niet, uh, niet heel snel uh, volgen. Maar ja, de bomen die nu besteld worden op de website van de Partij voor de Dieren... Die, daar is een bomen teller... Dus we kunnen per moment zien hoeveel bomen er gekocht worden. En dat is dus nu in, in drie dagen tijd al 45, 128. En ja, dat groeit enorm. Dat is geweldig. Ja, want eh, Vroege volgens doet niet alleen maar in gedachten mee, maar ook eh, concreet onze eindredacteur Joost Huizing, die naast je, die had joh, je tien? Hoeveel bomen had je al besteld? Uh, tien. Ne, oh, tien. Ja, want hoe gaat het? Je gaat naar de site, je klikt, hoe, hoe duur is zo'n boom? Een boom is vijf euro. Oké. Okay. Wat, ja. wat krijg je daarvoor? Een klein die, plantje? Of komt gelijk je krijgt een, een boom en, uh. en uh, een plandag. Dus we gaan een feestelijk plandag organiseren. Heel snel al. Als het in dit tempo doorgroeit... dan proberen we het nog voor de vorst een hele feestelijke plandag te krijgen. En uh, we hebben met een terreinbeheer in de organisatie afgesproken... dat ze die bomen ook gaan onderhouden daarvoor. Je krijgt een label waarop je kunt schrijven... wat je zorgen zijn over het beleid van Bleker. Uh, dus ja, uh, uh, je krijgt eigenlijk veel voor 5 euro, denk ik. En bovendien krijg je hoop voor de toekomst... Dus ja, weinig hoopvol is denkbaar dan een boom planten... op het moment dat, dat, dat de regering de natuur kapot probeert te maken. Ja. Hoe, Marianne, hoe groot moet dat bos in eerste instantie uh, worden? Nou, het zou toch gewoon geweldig zijn als we naar de 10.000 zouden kunnen. Maar dat is. Uh, ik ben altijd erg ambitieus. Maar hij staat nu al binnen drie dagen op 4.500. Ja, 10.000 bomen. Ja, en, uh, over precies. een gebied van. Uh, Nederlanders denken graag in voetbalvelden. Ja. Uh, waar, uh, waar moeten we dan aan denken? Ja, dan 1, 2, 3. Hoeveel hectare nou om? Ja, dan, dan moet je ongeveer aan. Uh, aan uh, 2,5, 3 hectare ja, denken. Ja. Maar wat, wat heel erg dat belangrijk... Dat is ongeveer een voetbalveld of... Uh, ja, zeker in deze weken met Ajax. Een ja. Voetbalveld of 4, hè, denken ja. we dan. Ja. Aan. ja, dat zou goed zijn. Ja, maar het punt is... Um, kijk, Bleker die, die schrapte ecologische verbindingszones. En hij zegt, ja, maar ja, als ondernemer zeg ik... 90% van je doelstelling is ook heel mooi. Maar wat hij eigenlijk doet... is bij het kwartetspel van de Nederlandse natuur... 10% van de kaartjes wegmaken. En dan zorgen dat je eigenlijk dat hele spel niet meer kunt spelen. Dus de verbindingszones die zijn kapot. En we hebben een plek op het oog... waar al een, een, een overbrugging van, van een weg gerealiseerd is door Rijkswaterstaat. Maar dan komen de dieren op een kaal veld. En de terreinbeherende organisatie die heeft geen geld om dat veld te beplanten. Uh, dus het is echt heel belangrijk dat het gaat niet om de omvang van het bos... maar dat dieren echt, uh, laten we zeggen, de weg oversteken via het ecoduct... En dan ook op een plek komen waar ze, ja, waar ze ook bos aan treffen. Ja. En Bleker wil daar geen bos. Een concrete, belangrijke plek dus. Ja. Maar Marianne, waarom is er gekozen voor, het is ook symbolisch. Waarom is er gekozen voor een bos eigenlijk? Ja, ik denk dat het uh, niet duidelijker verwoord kan worden eigenlijk en, en verbeeld kan worden... dan do do door natuurlijk uh, kleine bomen die steeds groter worden. En dan kun je echt het groeiend verzet laten zien. Het ja. is iets voor echt voorkomende komende generaties. En juist uh, bossen staan ook voor de longen van de aarde en het wat wij wat nodig hebben. Als je kijkt naar ons druk bevolkte landje, met veel fijnstof, veel ammoniakdepositie, dan hebben we echt te maken met uh, ja, een teleurgang van de natuur. Ja. En wij willen dat op deze manier uh, duidelijk maken, dat mensen daar niet, dat ze dat niet meer pikken. Nou, berichten wij er regelmatig over, maar toch is het, is het goed om er altijd maar op te blijven hameren wat, wat er nou uh, op het spel staat, hè, en wat er uh, teloor kan gaan. dan Kunnen jullie samen nou eens even kort schetsen, vul elkaar maar aan, uh, uh, wat er nou verloren kan gaan als al deze de plannen van, uh, van staatssecretaris bleker doorgaan? Nou ja, het is al heel duidelijk gemaakt, ook door internationale fora van, uh, van natuurdeskundigen, dat Nederland echt met een afbraakbeleid bezig is. We hebben ontzettend weinig biodiversiteit over van de afgelopen decennia. En het wordt alleen nog maar erger. En we hebben te maken met een staatssecretaris die daar gewoon lak aan heeft en die op een radio, in een radioprogramma zegt ach, het gaat heel goed met de grutto. Terwijl ja. de afgelopen 25 jaar de grutto echt, uh, waar nog maar een kwart van de populatie overgebleven is. Dus we hebben met een staatssecretaris te maken die niet weet waar hij het over heeft... en tegelijkertijd echt gewoon 70% aan bezuinigingen uh, ja, doorvoert op natuur. Nou Ja, of erger dan dat. Waarschijnlijk weet hij wel waar hij het over heeft. Maar hij, hij, hij probeert steeds de indruk te wekken van een aardige, gezellige ponyfokker die, uh, die het beste met de natuur voor heeft. En dat is gewoon niet waar. Hij maakt de natuur kapot. Hij probeert landbouw uh, te stimuleren. Hij heeft tegen, tegen boeren in Limburg gezegd overtreed de natuurregels, maar doe het in stilte. Ik wil het niet weten hoe je het doet, als je het maar doet. Ja. Dus hij probeert echt gewoon de natuur kapot te maken. Ja. En je ziet ook dat, uh, dat hij buitengewoon pro-jacht is. Hij, hij wil het aantal bejaagbare soorten wil hij fors omhoog brengen. Uh, nou ja, daar hebben we tientallen jaren met z'n allen... met natuurbeschermers in Nederland tegen gestreden... om, om de jacht in te perken. Nou ja, en, en hij probeert het allemaal ja. ongedaan te maken. Hoe is het nou mogelijk dat Nederland het zoveel slechter doet dan omringende uh, landen. Dat hoor je ook op het gebied van milieu en duurzaamheid... maar ook op het gebied van natuur. Ja, en dat terwijl wij toch wel bekend zijn als een milieuvriendelijk volkje. Uh, we willen graag afval scheiden en we eten ook wel wat minder vlees ja. uh, elke De natuur- en milieuorganisaties hebben onwaarschijnlijk veel leden in ja. Nederland. Ja, ja, dat is zo. Maar we hebben wel te maken met een, met een kabinet uh, dat zegt... er moet eerst geld verdiend worden voordat we weer natuur... Toekomen, dus we kunnen het ons niet veroorlo veroorloven om daar nu in te investeren. Terwijl de vraag zou moeten zijn of we het ons kunnen veroorloven om het niet te doen. Ja, ik hoor een enorme storing om. Ik weet niet of u dat thuis ook heeft. Misschien is dat jouw uh, jou, uh, iPad zetten. die daar staat ik te, uh, huh? te zoomen. We komen wel heel veel nieuwe bomen bij zien. Ja, dus ik denk dat <laughs> ook. Oké, okay, dat zijn al die bomen die besteld <laughs> worden. <laughs> ja. Nog even concreet: het gaat nu bij jij zei van, nou, we willen 10.000, zou mooi zijn en uh, voor, maar hebben jullie nou een concrete dag ook voor ogen van dan gaan we die boomplantdag? Uh, nou, het allerliefste uitvoeren. zouden we nog voor de wil het doen. Uh, uh, misschien wel komend weekend. Uh, we gaan daar morgen definitief de knoop over doorhakken. We zijn met de terreinbeherende instantie uh, bezig om, om de voorbereidingen te treffen. En als we vandaag uh, het bos zodanig zien groeien dat we denken dat het aanstaand weekend al kan, ja. dan zal dat ook gebeuren. Iedereen die een boom besteld heeft, die, uh, die krijgt daar persoonlijk een uitnodiging voor. Ja, we gaan het niet alleen doen. En uh, ja, iedereen die kan, dat is geweldig. En iedereen die niet kan, dan zorgen we voor genoeg vrijwilligers die hun boom gaan planten. Ja, Nu zei je er straks al, op de site van Partij voor de Dieren zijn die bomen te, te boeken, te bestellen. Ja. Wordt het nou een beetje een Partij voor de Dieren ledenachtige nee. campagne? Moet het je lid toch, worden of zijn? Of het uh... zou echt het, het groeiend verzet, dat moet je ook zo zien, dat iedereen zich kan, kan, kan aansluiten. En we roepen dan ook alle natuur- en milieuorganisaties, maar ook politieke partijen op... om sluiten, want ik denk dat deze beweging gewoon heel groot moet zijn. Dat we echt een vuist uh, moeten kunnen maken. En het gaat nu al goed, maar het kan nog veel beter. Dus uh, ja. ik zou zeggen: kom gewoon allemaal, maak contact met elkaar. Bel het partijbureau van de Partij voor de Dieren en we ja. gaan gewoon in het straf. Nou, is natuurlijk het wonderlijke. Veel mensen zullen het hiermee eens zijn. Wij merken het ook in onze luisteraars. Veel mensen zijn. we zeiden net al: heel veel mensen zijn lid van Natuur Milieuorganisatie. Veel mensen waarschijnlijk in de Kamer die om jou heen zitten, zijn het hiermee eens. En toch wordt er zo'n ander beleid gevoerd. Ja, nou, nou ja, ze zijn. Te, in hoeverre ze het nou allemaal zo eens zijn? Als je kijkt naar de VVD, dan vinden ze natuur te duur. En uh, uh, ook bij de PVV zijn ze wel tegen de plezierjacht. Dat is, een, uh, positief, dat is positief nieuws. Maar als het gaat om natuur, gaan ze toch al heel snel mee met het uh, bleker... die zegt, ja, een koe in de wijze is ook natuur. Ja. Ja, dus daar ja, hebben we ja, nog wel ja, heel wat bizarre. werk te verrichten. Het lastige is dat de, de reflex in de crisis is... eerst even aan geld denken, eerst de geld verdienen... dan kunnen we daarna wel weer eens aan de natuur denken. Nou, gelukkig zijn er ook mensen die er anders over denken. Ik zie net dat we al 4600 bomen uh, verkocht hebben. Het gaat heel hard... Uh, je, ziet, je ziet nu de teller heel hard oplopen. Ja. Um, ja, uh, uh, ik denk dat, dat uh, als mensen ook gezamenlijk in actie komen... dus kom met je kerk, met je school, met je politieke partij, met je vereniging... kom naar die plandag en laat zien aan het kabinet... dat mensen niet, uh, uh, uh, we zeggen, niet neutraal ten opzichte van dit beleid staan... maar dat ze gewoon anders willen. Oké, okay, doe gewoon mee. Vijf uh, euro voor een boompje. Uh, heel hartelijk bedankt. Straks gaan we nog heel even door naar de laatste stand. En tijdens het nieuws kunt u blijven bellen. Tot zo. Vanavond in Caro Brandpunt falen de managers en verdwenen miljoenen. Hoe fusies in de zorg leiden tot kostbare missers. Zo ga je niet met geld van de gemeenschap om. Je moet je eigen beperkingen leren kennen. En de onzekere toekomst van patiënten en verplegend personeel. Dat er meer in Caro Brandpunt. Vanavond om kwart over tien. Nederland 2. Waar moet je nou op letten bij het afsluiten van je zorgverzekering? Een paar vragen. Is een second opinion standaard? Wel zo fijn als u onzeker bent over een diagnose...